12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Italianen demonstreren tegen Berlusconi. Gestrande bultrug Johannes is dood. Een kleine meerderheid stemt voor Grondwet Egypte. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog een enkele bui. In de rest van het land overwegen droog en hier en daar zon. Het is een graad of acht. Morgen veel bewolking en enkele buien. Dan ongeveer zeven graden. Duizenden leden van de partij van de oud-premier van Italië, Silvio Berlusconi, protesteren vanochtend tegen Berlusconi. In Rome, correspondent Rob Zoutberg. Rob een protest tegen Berlusconi door leden van zijn eigen partij. Waarom doen ze dat? Nou, ze zijn het vooral niet eens. Uh, de manier hoe Berlusconi zich afgelopen week naar voren heeft gedrukt als kandidaat voor aanstaande verkiezingen. Er zitten hier mensen achter me. Una Timo ja, dat heb je als je op straat staat. Uh, er dringen zich mensen achter uh, in mijn rug... Ik was aan het vertellen, Berlusconi heeft zich naar voren gedrukt afgelopen week... als kandidaat voor aanstaande verkiezingen. En mensen zijn het daar niet mee eens. Zijn eigen partijleden zijn hier bij elkaar. We zitten nu voor het theater waar mensen binnen met elkaar aan het praten zijn. Vlakbij het Vaticaan. Het zijn echt duizenden partijaanhangers die allemaal boos zijn om dezelfde reden. Er wordt niet meer gesproken binnen de partij. Berlusconi heeft zich naar voren gedrukt en we willen van hem af. Dus Berlusconi's wil is nog altijd wet binnen die partij. Ja, is wit, dat klopt wat je zegt, hè. nog altijd zwaait hij daar met de scepter. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het nog met hem eens is. En als er één ding natuurlijk belangrijk is, is dat Berlusconi een deel van zijn eigen achterban is kwijtgeraakt. Is mm -hmm. zijn steun van werkgevers kwijtgeraakt. De steun van de katholieke kerk, toch niet onbelangrijk, kwijtgeraakt. En vooral de centrumkiezers, die is hij kwijtgeraakt. En ik denk dat dat de mensen zijn die je hier vandaag binnen ziet. Ze moeten hem niet meer, ze zijn hem zat. En ja, nu nog van hem afzien te komen, dat is de Volgende vraag. En dus je ziet veel spandoeken vlaggen tegen Berlusconi? Nou ja, dat is dus wel heel opvallend. Oh. Het, het lijkt of het B-woord, uh, het woord Berlusconi, hier vooral vandaag niet geroepen mag worden. Het gaat wel heel erg tegen hem, maar zijn naam wordt verder niet genoemd. Dat valt mij heel erg op. Wel gaat het erover dat de partij dringend nieuwe ideeën nodig heeft. Mm -hmm. Nou, daar wordt nu over gesproken en zoals het ernaar uitziet gaat het nog zeker wel een uur hierdoor. Oké, okay, dankjewel Rob Zoutberg in Rome. De bultrug Johannes is dood. Een walvisdeskundige van het ministerie van Landbouw... constateerde vanochtend dat het dier niet meer leeft. Vanochtend meldde dierenactiviste Leni het Hart als eerste... dat de aangespoelde bultrug was overleden. Vanmorgen zijn ze met een aantal mensen erheen gegaan met een bootje. Er was ook een medewerker van ons bij. Ze zijn bij het dier gekomen en ze hebben net aan ons gebeld... dat hij dood is. En nu zie ik ook de politieboot vliegen erheen en nog een politieboot. Dus de mensen die hem dood willen, hebben gewonnen. Het hart vindt dat het dier veel te snel is opgegeven. Ze spreekt schande van de manier waarop er met de bultrug is omgegaan. De burgemeester had een noodverordening ingesteld... dat niemand mocht bij het dier. Het dier mocht alleen maar afgemaakt. Die mensen mochten er alleen maar bij. Maar de mensen die hem wilden redden, mochten er niet bij. En er was geen dialoog. En ik denk dat we heel snel met de politiek met de ministers die hier verantwoordelijk voor zijn, voor de politie... dat dit gewoon nooit weer mag gebeuren. Heel Nederland die wil dat er wat gedaan wordt om een dier te redden. En een klein groepje die zegt... nee hoor, het is beter voor hem als hij hier doodgaat of we maken hem dood. De bultrug wordt zo snel mogelijk van de zandplaat bij Tessel weggehaald. Dat gebeurt in opdracht van het Museum Naturalis in Leiden. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Bik... Na de lugubere schietpartij op de basisschool in Newtown... waarbij twintig kinderen en zes volwassenen omkwamen... is het debat over wapenbezit in de VS weer losgebarsten. Hoe kijken wapenbezitters tegen deze discussie aan? In Newtown woont de Belg Astor Lalemant. Hij heeft twee wapens. En ook na dit bloedbad zal hij ze niet wegdoen. Dus ik heb hier uh, twee pistolen. Eén heb ik een uh, Beretta, die is 9mm... En uh, de reden waarom dat ik een tweede heb gekocht... om dus die Walter die is een 22, dat een veel lichter kaliber is. Een stukje kleiner? Is een veel stukje kleiner, ja. Omdat ik graag zou willen gaan schieten met mijn dochters. Hoe kijkt u er nu na, naar die vreselijke schietpartij die we gehad hebben? Met angst of schuld? Ja... Ik denk niet persoonlijk dat ik er schuld over heb. Uh, ik kan er toch niks aan doen. Het heeft wel weer een discussie losgemaakt dat men hier te makkelijk aan wapens kan komen. Bent u daarmee eens? Um, in Connecticut niet, uh, maar in andere staten waarschijnlijk wel. Is het hier moeilijk? U heeft een vergunning, die zag ik hier liggen, een wapenvergunning. Ja, een wapenvergunning hier in Connecticut die is niet makkelijk eigenlijk om te verkrijgen. Je moet door een hele series of stappen eigenlijk doorgaan. Dus je moet uh, tenminste twee brieven krijgen die getuigenissen... die denken dat je eigenlijk uh, geen rare dingen gaat uitsteken met wapens... Er is een hele background check van de politie dat je moet aangeven. Uh, ze geven zelfs uh, vingerafdrukkingen en allemaal. Dus in Connecticut is het goed gereglementeerd, denk ik. Waarbij in andere staten dat het inderdaad zeer gemakkelijk is, moeten gewoon een driver's license uh, togen. En... Te makkelijk, volgens u. Ja, dat denk ik. Betere background check. Ja, maar zelfs de, wat er hier gebeurd is met de background check. Het waren ze wapens niet? Zij Astor Lalemant tegen correspondent Jacqueline Ekman. Maar er zijn ook mensen die nu juist van hun wapen af willen. In Baltimore kun je je wapen bij de supermarkt inruilen voor eten en andere producten. En met succes. Tientallen mensen leveren hun wapen in. Ik denk dat het een goede manier om de mensen uit huizen te halen. waar er kinderen zijn. En, you know, zoals we allemaal weten, is het niet altijd een goede combinatie. Uh, you know, en, ja, de mensen uit de straat. Voor de slachtoffers van het bloedbad op de basisschool in Newtown... is vanmiddag een herdenking. Ook president Obama is daarbij. Over het motief van de schutter is nog steeds niets bekend. Wel is nu duidelijk dat zijn moeder geen lerares was op de basisschool... zoals eerder wel werd beweerd in de media. In Egypte heeft tot dusver 56,5 ja gezegd... tegen de islamitische ontwerpgrondwet, blijkt uit onofficiële uitslagen... Gisteren was de eerste ronde van een referendum over de grondwet. De opkomst was ongeveer 50%. Deze man heeft ook gestemd, maar wel tegen, want hij is het niet eens met hoe de grondwet tot stand is gekomen. They did it in a very quick way. We should take our time to discuss it, to understand it and then vote it. Pas na komende zaterdag, als de tweede stemronde is geweest, volgt de definitieve uitslag. De grondwet heeft voor diepe verdeeldheid gezorgd in Egypte. Ondanks dat is de stembusgang gisteren rustig verlopen. In de Chinese miljoenenstad Chongqing zijn vier mensen vastgezet... die op straat het einde van de wereld verkondigden. De vier zijn ervan overtuigd dat de wereld vergaat... als de Maya-kalender op 21 december afloopt. De politie zal de vier tien dagen vasthouden... waardoor ze in de cel zitten op het moment... waarop de vier denken dat de wereld zal vergaan. Het einde van de Maya-kalender heeft in China al tot veel geruchten geleid... over aanstaande rampen. De geruchtenstroom vindt een gewillig oor bij veel Chinezen... omdat geruchten vaak betrouwbaarder zijn dan het nieuws van de staatsmedia. In de Oekraïnse stad Garkov zijn vier mensen onthoofd. De daders hebben de hoofden van hun slachtoffers meegenomen. De slachtoffers zijn een 58-jarige rechter en zijn vrouw... en hun zoon en zijn vriendin. Een kennis van de familie vond de vier onthoofden lijken gisteravond laat... De Oekraïnse politie denkt dat de moord op de rechter verband houdt met zijn werk. Alle dossiers over de strafzaken die hij heeft behandeld... zijn uit het gerechtsgebouw in Garkov gehaald. De politie zoekt nu uit welke mensen een reden zouden kunnen hebben... om de rechter te doden. In Den Haag wordt vanmiddag de politicus van het jaar gekozen. Dat gebeurt tijdens een jubileumuitzending. Want het is de tiende keer dat deze verkiezing wordt gehouden. In Den Haag, collega Bert van Sloten... Bert, wat gaan jullie straks allemaal doen? Nou, om te beginnen een feestje vieren, Martijn. Want oh. tien keer is natuurlijk uh, niet niks. En het is een bijzonder politiek jaar uh, geweest. Uh, en als je het nog een keertje moet uh, gaan vertellen... dan denk je, jee is dat allemaal gebeurd? Nou, dat gaan wij u straks nog eventjes over bijpraten. We gaan uitreiken de prijs voor het talent van het jaar. Daar mm -hmm. hebben we een aantal genomineerden. Janine Hennis bijvoorbeeld, Lodewijk Ascher, maar ook Jesse Klavert, die maken allemaal kans op die prijs. En natuurlijk, uh, ja, de hoofdprijs van vandaag is de politicus van het jaar. Heb jij enig idee? Ik... Um... Nee, ik denk, ik weet het niet. Je weet het niet. Nee, ik ga zeker luisteren. Zal, zal ik eens eventjes de genomineerden opnoemen? Ja. Jan-Kees de Jager, de oud-minister van Financiën, is genomineerd. Alexander Pechtold, de leider van D66, is genomineerd. Diederik Samson, vanochtend al uitgeroepen door Maurice de Hond ja. tot uh, Politicus van het jaar. 29% daad. Overigens, als tweede uit de enquête van Maurice de Hond kwam uh, de Politicus Niemand met 19%. Oh. Dat geeft ook wel te denken. Ja. Maar om het lijstje even af te maken, Mark Rutte is genomineerd. Henk Kamp is genomineerd en Halbe Zijlstraat. Dat zijn de genomineerden. En uit één van die genomineerden zal er worden gekozen. Ja, wij weten het al. Maar één van die genomineerden wordt straks de politicus van het jaar. Gaan we allemaal uitreiken hier in Dudok, Café Dudok. Tegenover het Binnenhof. Dus een mooie plaats in Politiek Den Haag. Zodat te beluisteren. Van één tot twee op deze zender Radio 1. Martijn. Dankjewel, Bert. Bert van Sloten was dat. En iemand die het hoogstwaarschijnlijk niet wordt dus... is Sharon Dijksma. Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken... Dijksma volgt Ko op, die vorige week aftrat na ophef... over zijn declaratiegedrag in zijn vorige functie... als gedeputeerde in de provincie Gelderland. Sport. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Harbin... hebben de Nederlandse sprinters niet gewonnen. Wel waren er één zilveren en twee bronzen medailles. Verslaggever Sebastian Timmerman. We moesten het van de mannen hebben vandaag in Harbin, maar winnen zat er dus niet in. Beste prestatie was er voor Ronald Mulder. Hij wordt tweede op de 500 meter achter Georgi Kato uit Japan. Ronald Mulder was lang zoekende dit seizoen naar de juiste vorm. Gisteren net geen podium, vandaag dus wel en dat is voor het eerst in dit seizoen. Ook Jan Smekens staat op het podium voor de vijfde keer in zes wedstrijden. Hij wordt derde en Smekens bouwt ermee de leiding in de stand om de wereldbeker. Op de duizendmeter opnieuw een medaille voor Hein Otterspeer. Dat is de derde keer op rij. Dit keer brons. Hij verliest de slotrit nipt van Olympisch kampioen Sony Davis... die op zijn beurt net niet komt aan de tijd van Samuel Swartz. De Duitser wint in 109,69. Dat is de tweede keer dat Swartz in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd wint. Geen Nederlandse vrouwen op het podium... De beste Nederlandse vrouwen van de laatste weken zijn afwezig in Harbin... maar van bijvoorbeeld Margot Boer had ik wel iets meer verwacht... dan de zevende plaats op de 500 en de vijfde plaats op de 1000 meter. Laurine van Rissen deed het nog het beste met de vierde plaats op de 500 meter... waar Nederlands kampioen Thijsje Oenema tegenvalt. Het is nog geen code rood, maar er is wel werk aan de winkel... voor een aantal Nederlandse vrouwen. Om half één begint in de eredivisie de wedstrijd tussen FC Utrecht en Heerenveen... In de gewaard is Bas Tigler. Bas, de Veen wordt gesnakt naar een goed resultaat. Heeft trainer Marco van Basten iets veranderd in zijn opstelling? Nee, die heeft het uh, precies zo laten staan zoals het vorige week stond tegen Roda. Die merkwaardige 4-4. Waarvan van Basten de afloop zei, nou ja, best aardig gevoetbald. Maar natuurlijk wel heel veel pech in die slotfase toen Roda nog twee goals kon maken. Hij heeft vertrouwen gehouden, zoals dat zo mooi heet, in de mensen die er stonden. Dat geldt overigens ook voor Utrecht. Speelt met dezelfde elf als vorige week. Waarmee het speelde toen in Almelo. Uh, dat betekent dat ook Bulthuis speelt. Er wordt hier al Bultrug gezegd, maar hij heet echt Bulthuis. De linksback die had wat last van zijn lies. Uh, maar dat blijkt allemaal mee te vallen en die kan gewoon spelen. En ja, voor Heerenveen is het wel een beetje erop of de ronde, want die ploeg uh, staat nog maar één punt boven de streep. En heeft natuurlijk vijf keer niet gewonnen. De laatste keer dat ze wonnen was op 4 november. Dat is echt al eventjes geleden. Dus uh, Heerenveen en Van Basten terug in Utrecht voorop, snakken naar één overwinning. De Duitse voetbalclub Schalke 04 heeft trainer Huub Stevens ontslagen. Reden voor het ontslag zijn de tegenvallende prestaties... van de afgelopen weken. Er is zes keer op rij niet gewonnen. Stevens was in Gelsenkirchen bezig aan zijn tweede seizoen. Tussen 1996 en 2002 was hij ook al trainer van Schalke 04. In die periode won hij onder meer de UEFA-cup met de club. Een opmerkelijk moment gisteravond in het kader van respect in het voetbal... bij de wedstrijd in de eredivisie tussen FC Groningen en VVV stapte scheidsrechter Guzie naar Groningen-trainer Robert Maaskant... en toonde een bandje met de tekst respect. De scheidsrechter vond dat Maaskant te heftig protesteerde. De trainer had weinig begrip voor de actie. En dan komt hij over 40 meter aanrennen met, met het toneelstukje met zijn assistent... om een bandje van respect te laten zien... waar hij voor de wedstrijd al heel druk mee bezig was... om dat de pers te vertellen dat hij dat bij zich had. Dat vind ik respectloos naar uh, de coaches toe. Maar laten we nou alsjeblieft een beetje oppassen... dat wel gewoon uh, dat voetbal voetbal blijft... En dat moet met respect, dat moet met heel veel waardering voor de scheidsrechters. Die zijn heel belangrijk, maar dit was een uh, stukje komedie. Tot besluit van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. Italianen demonstreren tegen oud-premier Berlusconi. Kleine meerderheid stemt voor grondwet Egypte. En de gestrande bultrug Johannes is dood. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, straks de perstribune van Max.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 Kerstinkopen doen was nog nooit zo voordelig als bij Macro. Alleen vandaag, gratis, vier design champagneglazen. Gratis, ook te gebruiken op uw nieuwjaarsborrel. Wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de actievoorwaarden op Macro.nl. Macro, partner voor ondernemend Nederland. Economische groei. Komt die uit China? Of de VS? En kan Nederland aanhaken? Robeco Live speelt in op vragen die er nu leven. Kom ook naar het event over jouw financiële toekomst en die van Nederland.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 Dit is een goed hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Vandaag maar één uurtje, want de NOS doet het weer. De verkiezing van de politicus van het jaar. Dit uur te gast Georgette Sliek, grote baas, directeur van de televisiezenders van SBS. Dus van SBS 6, net 5, Veronica. TV-russen zijn van Gouwen natuurlijk aanwezig. Met Cassie Kijkeron, waarover? Govert, het is je vast wel eens opgevallen. Sommige tv-makers vinden alles mooi, alles is leuk, alles is top, alles is fantastisch. De ene loftrompet na de andere wordt geschald over een collega of over een ander programma. Kortom, straks in kassie kijken, een adorerende blik vol complimentjes over de tv-wereld. En waar hangt onze verslaggever Zul van der Wart de vliegende kiep uit? Ik ben in de katacombe van Utrecht. Die uh, speelt om half één tegen Heerenveen. Het team van Marco van Barsten. En ik praat met Jan van Halst over de toekomst van televisie... en uh, wat voor impact dat heeft op het voetbal. Dus uh, zometeen Jan van Halst. En op de tribune verslaggever vanaf half één Bas Tichelen. Voor vragen deperstribune.nl of twitter hashtag deperstribune. Georgette Slik, goedemiddag. Goedemiddag. We zeggen jullie en jij, Ja, graag. Een jaartje nu de baas bij SBS Broadcasting. SBS 6 valt eronder, net 5, Veronica. En wat kijkt de directeur zelf? Gisteravond bijvoorbeeld? Ja, de directeur heeft gisteravond gewerkt. Maar ik heb wel nog een stukje met mijn kinderen naar Ik Hou van Holland gekeken. Ja, het was van een concurrent, maar het is buitengewoon een leuk programma voor het gezin, zeggen ze dan. En waarvan ik ontzettend baal dat ik dat gemist heb, is de documentaire van de Rolling Stones. Ja, Want mijn man zo. kwam binnen en die vertelde dat het zo'n mooie documentaire was, dacht ik, ja, nou die uh, moet ik dan nog even terugkijken. Zeg, ik vind het wel leuk uh, dat je zegt, kijken naar uh, de concurrent. Het grappige is, RTL 4. Ik neem maar even een voorschot uh, ja. op uh, het uh, moeilijke jaar van de uh, SBS. Uh, Galjaart, die zegt: uh, Ja, nou ja, ik kijk uh, nog alleen als concurrent... naar de publieke omroep hoor. Niet meer naar uh, jouw tak, zal ik maar zeggen. Nou, ik weet zeker dat hij wel kijkt, want hij is buitengewoon goed op de hoogte. Ja, maar hij ziet, hij ziet je niet meer als concurrent. Is dat erg? Um, als de commercie, nou, de commercie ik, niet meer als concurrent ik, ik ben Erland natuurlijk niet, uh, maar ik denk uiteindelijk moet je altijd iedereen goed in de gaten houden. De Engelsen hmm. zeggen zo'n mooie, do never underestimate your opponent. Um, onderschat maar, niemand. Onderschat nee. niemand, inderdaad. En ik denk dat, uh, ja, het is zeker waar wat hij daar ongetwijfeld mee bedoelt is dat uh, nou, het is wel SBS... pijnlijk natuurlijk. Ja, ja nee, natuurlijk is, is dat ja. pijnlijk. Maar aan de andere kant, weet je, we zijn aan het terugkomen. En, uh, en daar hm. gaat het om. Ja, zeg, je, je bent van huis uit juriste. Hoe kom je dan in vredesnaam in deze wereld terecht? Ja, bijzonder, hè? Nou, uiteindelijk, ik heb rechten gestudeerd. Maar uh, heb er uiteindelijk niet heel veel mee gedaan... omdat ik vrij snel in het bedrijfsleven terecht hm. ben gekomen. En dan niet zozeer als jurist, maar als, uh, als manager. En... Um, ja, ik moet je zeggen, uiteindelijk ben ik uh, sorry, ben ik gaan uh, me gaan concentreren op, uh, op, op het beter maken van bedrijf. Ja, dat klinkt echt verschrikkelijk, alsof je altijd weet wat de genezing is. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar daar rol je als het ware in en daar en zo maar hoe, rol je dan hoe, woord, Ja, maar media. hoe word je dan bedrijvendokter? Ik bedoel, wie ontdekt dan dat je dat kan? Ja, het is een proces. Dus je ontdekt het. In eerste instantie trouwens ben ik begonnen bij Brunel... dat ze grote detacheren, een beursgenoteerde detacheren, En daar was de eigenaar Jan Brand, die zei tegen mij... jij gaat een juridisch detacheringsbureaubedrijf uh, uh, bedrijf opzetten... En zo ben ik echt helemaal aan de kattecombe van het bedrijfsleven begonnen. Ja. En dan weet je ook heel goed, of dat leer je dan, wat werkt en wat werkt niet... en met welke dynamiek je te maken krijgt en hoe de lijnen lopen. Maar kun je zeggen dat dat, dat, dat, uh, dat opgroeien op de vloer... als je weet wat er op de vloer gebeurt, kun je dat dan projecteren op een bedrijf als SBS Broadcasting? Is dat dan toch identiek aan een ander bedrijf ook? Nou, in ieder bedrijf, in ieder bedrijf zijn dezelfde processen, alleen de omgeving is anders. He, dus je hebt uh, te maken met een HR-afdeling of, of een personeelszaak of een financiële afdeling. Maar je hebt vooral ook heel veel te maken met cultuur en je hebt te maken met economische omstandigheden. Ja. En als je daar heel goed naar kijkt, dan kan je uh, met heel erg veel, uh, laat ik zeggen, tools, met heel erg veel uh, beweging, kan je toch bedrijven... Ik hoor je stellen. heel veel managementaal. Maar ja, weet ja, je... dat is heel vervelend. Nee, nee hey, sorry. dat is helemaal niet erg dat best. <laughs> Alleen, kijk, op... op uh... Uh, onze vloeren, zal ik maar zeggen, ja. van radio en televisie, daar werken gepassioneerde mensen in. Ja. Die willen iets maken. En dat is misschien toch uh, een ander soort mens dan uh, de mensen uit het gewone bedrijf. Andere bedrijf. Ik mag niet zeggen, gewone andere bedrijfsleven. Nou, weet je wat, wat bij heel veel bedrijven hetzelfde is? Uh, de mensen waar jij nu aan refereert, dat zijn creatieve mensen. En net zoals chirurgen dat zijn, en consultants. En in heel veel bedrijven zitten mensen met creatieve achtergronden. Ja. En wat vaak de kunst is om die mensen in een bepaalde richting te krijgen... waarvan zij gaan inzien dat het niet per se goed is voor het bedrijf, ja. maar voor hen. Maar ik moet eraan toevoegen, wij zijn ook zeer eigenwijze mensen... En daar zijn er ook heel veel van er heel veel andere bedrijven. We, he, heel veel eikelachtige types uh, <laughs> ja, Dat is zijn zo, jouw woorden. Dat ja. zijn mijn woorden, maar dat is ja. wel zo. Het is lastig om mee om te gaan. Uh, nee, nee, ik denk dat wat daar nou zo fijn aan is... is dat die heel erg goed weten wat ze willen. Hm. En de kunst is dat je met elkaar in gesprek raakt... en dat ik niet ga vertellen hoe het moet... maar dat zij mij gaan vertellen wat hun inzichten zijn... Ja. en hoe we samen daar een bepaalde ja, richting kijk, in kunnen vinden. Dan, en dat gaan ze jou dan vertellen uh, vanuit hun achtergronden... Ja. en dan moet jij ze geloven... Terwijl je misschien denkt, ja, maar is het wel zo wat ze zeggen. En ik hoef ze helemaal niet Want, te geloven. Ja, ik maak een analyse van wat ik hoor. Oh. En vervolgens leg ik dat op een economische omstandigheden. Want je, jij kan mijn fantastisch verhaal vertellen over radio. Maar als ik denk dat de bestaansrecht ter discussie staat, dan moeten we toch naar die omgeving kijken. En dat is wat ik doe. Ja, maar dat... als wij discussiëren over 30.000 uh, luisteraars voor een programma, hè, dan, uh, dan is dat weinig. Maar dan kan ik zeggen, ja, dat is toch een voetbalstadion vol. Hè. En dan <lacht> zit jij daar en dan zeg je, ja, ik kom, ook, ik kom bij Brunel vandaan. Ja, daar heeft hij ook gelijk in. Hè? Of kijk je alleen maar naar de reclameinkomsten dan? Wat er omheen zit, en je moet, zit. Je moet voor ieder bedrijf, en ook voor televisie en ook voor radio, moet je een bestaansrecht hebben. Maar wat is iets een bestaansrecht? Dat verschilt nogal of je een commerciële omroep ja. bent of een publieke omroep bent. Of dat jij. Naar mijn eigen winkel. Ja, wij zijn een commerciële organisatie. Dus ik zal zeker kijken of iets bestaansrecht heeft of we er ook mm. geld mee kunnen verdienen. Ja. En welke programma's kijk je zelf graag. Uh, als je... Van mijn eigen zenders of van. Uh... Ja, nee, gewoon waar, waar gaat je voorkeur naar uit. Nou, ja, je dus eigen moet je volgen. Nou, sowieso. Het, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we net aan het begin zeiden. Ik, ik zie heel veel, maar ik heb vaak niet de tijd en de rust om er echt naar te mm -hmm. kijken. Maar ja, de actuele programma's zoals het NOS Journaal, maar vaak laat. Maar ook wel de herhalingen van de wereld door. Ja, daar kijk ik natuurlijk graag naar, want dan ben je ook vaak weer helemaal bij. Toch wel weer. Na, na het geflopte optreden, ondanks. Wat zeg bij je Mathijs, nou dan? Ja, dat ging heel goed. Het... Nou, dan ben ik helemaal niet met je, je eens. Ja, ik had toch het gevoel dat je een beetje weggespeeld werd daar. oh nee, nee, nee, dat ben ik echt niet met nou, je eens. Nee. Nou, goed, ieder zijn een perceptie. Zullen we eens even kijken uh, naar het vlaggenschip SBS6? We luisteren wat voor programma's het afgelopen jaar zoal gelanceerd werden. BN'ers zonder hypnose belanden in de meest absurde en hilarische situaties. Van je vrienden moet je het hebben. Zaterdag, 8 uur, nieuw, bij SBS6. De op de nieuwe huisarts van Worken. Ik mag hopen dat u terminaal bent of anders wegwezen. Dr. Tines, de nieuwe dramaserie van SBS6. Nou, het is heel bijzonder dat jullie allemaal kijken want wij gaan beginnen met een fantastische nieuwe show. 10 meter hoog gaan 16 bekende Nederlanders vanaf spelen. Villa Morero, elke week om half 9 bij SBS6. Hoeveel val je af van een half? Seks. Word je slimmer van slapen? Zo maar er er een paar vragen uit mijn nieuwe programma. waarin twee teams van twee bekende Nederlanders. een gezonde strijd met elkaar aangaan. De Live Show bij SBS6. Goed zingen is een eerste vereiste. maar goed onderhandelen is minstens zo belangrijk. Dit is. The winner is. Spectaculair, moet je kijken. Zaterdag om 8 uur bij SBS 6. Zing mee uit volle borst. En kijk de vrienden van Amstel zingen Kroon Vanaf vrijdag 30 maart om half tien. Nieuw bij SBS 6. Het is een, een hele rij, maar er zijn er eigenlijk maar drie die eruit springen. Sterren springen op zaterdag. Dokter Tines uh, natuurlijk. En de live show van Mark Klein Hessing. En de rest was flop. Alles onder de maat. Ja, dat klopt. Wat doen we daaraan? Ja, wat doen we eraan? Nou, ik denk dat het goed is om, uh, om te benadrukken dat we een, een, een, een zender zijn... Die, of zenders, maar vooral SBS 6 die in herstel is. Maar al lang, hè? Nee, dat valt wel mee, hè? Het was nog maar, uh, nog maar wat zeg ik, drie jaar geleden dat we echt een hele succesvolle zender waren. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Het bedrijf is in de tussentijd verkocht. Ja. Uh, dus er is echt wel een reden voor waarom er gebeurd is wat er gebeurd is. We zijn nu in de situatie dat we aan het herstellen zijn... En dat herstel, dat uh, uitzicht erin, dat ontzettend veel, uh, uh, veel programma's uitproberen. En dan is het inderdaad zo dat er een aantal lukken. Maar er lukken er ook een ja. aantal niet. En dat hoort er nou eenmaal bij. Gaan we straks nog wat verder over praten. Toch eerst even het nieuwsmoment van deze week. Ja. Wat is dat? Ja, daar was ik wel stil van. Dat meisje in Staphorst, Wat, uh, wat uh, voor de ogen van uh, medescholieren zelfmoord heeft gepleegd. Uh, waarvan de politie dan nu aan het onderzoeken ja. is. Uh, in hoeverre daar een relatie ligt met het pesten. Maar die hele discussie over dat pesten, ik, uh, ik vind dat iets wat, uh, wat al heel lang zo is... maar wat nu echt zulke proporties aanneemt, ja. ook denk ik door social media. Dat, uh, dat is volgens mij wel iets waar maar we je. je bent ook zelf ook moeder, moeder van twee kinderen? Ik ben het? moeder van twee kleine kinderen. Ja. En, en wat je volgens mij als ouder altijd wil, ze overal voor beschermen. Maar hier kan je ze niet tegen maar, het beschermen. Maar hou je dat wel in de gaten nu, nu het zo in de aandacht komt? Hoe gaat het mijn kind, nu of straks? Nou, weet je, mijn kinderen zijn daar nog te klein voor. Ja. Maar ik denk dat je als ouder niet moet denken... dat je niet mee kan kijken op een Facebook... Of, nee. uh, of alle andere social media die er is. Want daar gebeurt echt heel veel. Goed, laten we het uh, fragment er even bij pakken. Wij hebben ook inderdaad signalen en, en, en geruchten gehoord... Uh, dat er een relatie zou kunnen zijn met pesten. Nou, dat nemen we zeer serieus. Hè, want dat willen we absoluut uh, natuurlijk onderzoeken. Dus wat we op dit moment doen... is dat we een intern onderzoek uh, gaan starten... waarin we echt gaan kijken van... Zou een relatie kunnen zijn met pesten? Ja, het zou hem nog een slagje om de maar Het zou heel goed kunnen, het meisje ja. heeft het zelf verteld. Ja, Ach, ze, heeft ze heeft volgens mij in ja. een boekje, een, een dagboekje of zo, heeft ze daar iets over geschreven. Als u vragen heeft aan Georgette Sliek, hoogste baas van SBS Broadcasting, stel ze op de of via uh, hashtag De de perstribune. Zo is het. Een paar zaken uit het medianieuws van deze week. De behandeling was er van de mediabegroting in de Tweede Kamer. Een van de opmerkelijke uitspraken van staatssecretaris Dekker is dat de publieke omroep amusement niet als genre in zijn geheel hoeft te schrappen. Wel zou dat dan een ander soort amusement moeten zijn, zegt hij bijvoorbeeld educatief of informatief. Zou, zou de publiek onop niet helemaal dat amusement aan uh, jullie-achtigen moeten overdoen? Ja, dat is natuurlijk wel wat ik ervan vind. Ja, dat denk dat ik Zal ook, je he. niet verbazen. Ja. ja, maar zou het goed zijn voor SBS als dat uh, ging gebeurde? Nou, ik denk niet dat het per se nu gaat om de relatie SBS en de publieke omroep. Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn. Waar de publieke omroep heeft in mijn beleving heel erg een taak om, daar, om vooral ook in, educatief en informatief inderdaad te zijn. Nou ja, als daar ook entertainment omheen te bedenken is, dan, dan ben ik het eens met die uitspraak. Maar in het verleden is gebleken dat daar toch vaak meer gekozen ja. wordt voor wat bijna commercieel entertainment lijkt. Ook stelt de VVD, de regeringspartner, dat de regionale omroepen in de toekomst moeten kunnen uitzenden via de landelijke omroep, bijvoorbeeld via Nederland 3, het VVD-kamerlid Matthijs Huizing. Uh, mijn voorstel is dus niet alleen die, uh, die programmering efficiënter te maken door samen te werken, maar ook als je bijvoorbeeld de zenders integreert, Nederland 3 en de regionale zenders, dan uh, zal je ook kosten kunnen besparen. En dat gaat absoluut niet ten kosten van de kwaliteit, want de regionale omroepen zijn er nog prima in staat om hun taak uit te voeren. En ook Nederland 3 is dat. En de staatssecretaris Dekker zegt dat het een interessant idee is. Het kabinet geeft definitief geen geld aan het Metropoolorkest. Er was eerder nog sprake van dat het een bedrag van 8 miljoen zou krijgen... dat orkest, om zelfstandig te worden. Maar is van de baan, dat plannetje. Nu alle steun wegvalt voor het Omroeporkest, lijkt het niet meer te redden. Staatssecretaris Dekker gaf als reden geen perspectief te zien... in het ondernemersplan dat het orkest had opgesteld. Hoe spijtig dat ook is, betekent het dat ik niet bereid ben... om het Metropoolorkest... Nog meer te financieren. Ik vind het ook niet leuk om, uh, om, om dit te doen. Het is, niet, uh, maar het is ook een soort realiteit uh, waar we met bezuinigingen... en veel krappere en kleinere budgetten uh, keuzes moeten maken. Ja, uh, Houd je van, uh, u van uh, klassieke muziek? Zeker. Ja, zou het iets zijn? Metropoolorkest Orkest op SBS? Zo'n zo meestalachtig programma ik, wat de avond nou, nu zo is. Zo'n is een, leuk programma, is een ja. hartstikke mooi programma. Ja. Ik, ik, we zouden iets anders insteek kiezen, maar... Uh, wat zou je dan doen? Nou, ik, ik, wat er nu... Oh, dat is niet aardig om te zeggen. Maar ik vind het nu een beetje slow television. Maar ik vind het wel een mooi programma. Maar, maar de SBS-kijkers een andere kijker dan... Uh, oh ja? dan ja, natuurlijk. Maar ja. Dat, dat weet jij ook wel. <lacht> nou ja, waar, waar, en zo hoe hoort het, het ook we... te zijn. Want we hebben allemaal andere profielen, weet je. Dus, maar ik, ik, ik, ik, ik denk niet dat het nu heel logisch is... om klassieke muziek op uh, nee? SBS te brengen. Maar daarom kan ik er nog wel van houden. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, zeg je voor dat de directeur uh, alleen maar van SBS-achtige uh, zaken hield. Ja. Dat kan ook niet, nee. Deze week maakte het Sociaal media netwerk. Nederlands Medianetwerk, een lijst bekend van de 100 invloedrijkste mensen uit de mediawereld. Uit de enquête onder 25.000 mediaprofessionals kwam John de Mol als machtigste mediapersoon naar voren. Direct gevolgd door uh, Matthijs van Nieuwkerk, Joop van den Ende, Alexander Krupping, Reinhard Oelemans, Linda de Mol, de krantenbaas Dirk Sauer, Mediamagnaat Christian van Tilo, Fritz Wester, Erland Galyard van RTL. Ja, uh, Georgette, uh, je stond ook op die lijst, meen? Nummer 34. Dat heb je goed onthouden. Ja, ja dat ja. staat op mijn papier. <laughs> dat hebben ze voor mij uitgezocht, dat kan ik nooit weten natuurlijk. Maar ja, nummer 34, dat is nog laag natuurlijk. Hè? Ja, vind je dat? Ik ja, vind het al een je, hele je hoort... discutabele lijst eigenlijk. Hoewel oh, ja. over John geen discussie, John de Mol, geen discussie mm -hmm. mogelijk kan zijn. Maar uh, volgens mij staan daar wel wat mensen op. Die, laat ik zo zeggen, er worden af en toe wel appels en peren vergeleken. Maar, dat soort lijstjes verschijnen altijd. En als jij vindt dat het laag is, dan. Ja, uh, dan nou dan ja, als je, als, je, als je CEO bent van een, uh, nee, een, een mediabedrijf met drie televisiezenders. Nee, maar het gaat om. Ik zit er net. Het gaat om de prestatie die je geleverd maar dus nieuw, hebt. dus nieuw, nieuw nieuw, op 34. Dus, uh, Volgens mij stip. ben ik net binnen met stip, met stip. op 34. Ja. <laughs> ja. Nou, maar goed, uh, kijk Mathijs van Nieuwkerk, Linda de Mol. De, maar zijn dat invloedrijke mensen, denk je? Hebben die, hebben die uh, nou, met zeker, hun programma's wel. iets... Uh... Nou, Linda de Mol heeft natuurlijk niet alleen programma's. Maar je heeft natuurlijk ook gewoon een prachtig blad. En een sterke broer natuurlijk. Nou, maar ik, nou, ik, durf, ik, ik ken haar niet zelf. Maar ik, nee? ik denk wel dat zij heel goed zelf uh, kan zorgen... dat haar uh, media-exposure doet wat het doet. Ja. Maar hele te getal getalenteerde mediavrouw. En, en, en John de Mol, da, dat is uh, de, de man met wie je dagelijks moet samenwerken natuurlijk. Nee, niet dagelijks, maar een aandeelhouder. Net zoals ja, dat Sanoma uh, ja, dat is. Maar dat is een man die bo overal bovenop zit. Nou, vooral op zijn eigen bedrijf. Ja. En uh, daarnaast heeft hij een aantal participaties, waarvan het ps één is. ja en, uh, en we maken dankbaar gebruik van de expertise die hij, uh, ja. die hij heeft. Dat is uh, voor SBS een hele belangrijke aanvulling. Ja. Nou ja, is, is hij iemand die uh, toch uh, min of meer regelmatig even belt en zegt... Uh, joh, ik zou het zo en zo doen? Uh, Want hij weet waar hij over praat. Hij natuurlijk. weet ontzettend goed waar hij het over praat. En daar waar hij, uh, hij een mening heeft over hoe we dingen beter kunnen doen... dan deelt hij die zeker met ons. Ja, maar hij is niet echt uh, lastig voor je? In, in... Helemaal niet. Nee. nee, ik zou hem ook niet willen missen. Hij, hij, zijn, zijn kennis is echt heel waardevol voor ons. En dat geldt trouwens ook voor Sanen, want ook die kennis is heel veel uitgebreid. Ja. Ja, Straks meer, Josette uh, Sweek. En dan horen we natuurlijk ook Russencenter Ronde vergouwen met Cassie kijken. Maar nu eerst de Vliegende Kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende. de vliegende Kiep. Jules van der Wart. Op het adviesje staat uh, FS Utrecht, Veen En uh, ik ben bij uh, FS Utrecht met uh, Jan van Halst. En ik sta op de vierde verdieping. En we kijken uit op het veld en ik zie hier iets van Sport5 staan. En allemaal clubs uit Duitsland en uit Frankrijk. Jan, wat doe je hier eigenlijk? Ik ben gevraagd door Sport5 om de samenwerking tussen FC Utrecht en Sport5 te begeleiden, te coördineren. Dat heb ik jarenlang gedaan, ook bij, bij FC Twente. begonnen op commercie en later ook algemene zaken gedaan. Dus ze hebben gevraagd of ik die ervaring hierin wilde zetten. Ja, de bedoeling is dat je veel mogelijk geld voor de club ophaalt. Ja, om, om te helpen. Ja, nou, ik niet persoonlijk, want uh, ik ben, uh, ben niet zo'n goede uh, verkoper. Maar wel om dat hele team op te bouwen en de verbanden te zien. Hoe, de, hoe dat werkt bij zo'n voetbalclub. En met name het model hoe we dat bij FC20 destijds hebben opgezet. Ja, waar ligt jouw kracht in? Uh, nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ik uh, voetbalde vroeger. Ja, goede talenten om je heen verzamelen. Ik was niet zo'n goede voetballer en ik ben ook niet zo'n goede verkoper. Maar wel, uh, ik kan wel uh, redelijk goed analyseren hoe, uh, hoe lijntjes lopen... en uh, hoe, uh, hoe je bepaalde projecten tot een goed einde kan brengen. En daarnaast uh, stimuleren en, en enthousiasmeren. Dus ja, dat, dat doe ik eigenlijk. Zometeen uh, veen uh, tegen uh, FC Utrecht thuis... Analyseren zeg je, dat doe je heel veel voor de televisie. Maar het televisielandschap gaat er wel een beetje uitzien, uh, anders uitzien, denk ik, uh, zometeen. Uh, Fox gaat komen met Murdoch. Uh, NOS heeft nu nog uh, contacten waar je vanavond weer uh, te zien bent bij, bij, uh, bij Studio Sport. Maar je doet ook Eredivisie Live bijvoorbeeld. Hoe denk jij dat het over twee jaar eruit ziet? Wie heeft dan de rechten? Ja, dat is altijd lastig in te schatten. De, de professionals die, die weten het ook niet precies. Maar als je kijkt naar, naar de constructies zoals Murdoch dat in andere landen heeft gedaan... Ja, dan had hij zeg maar, onder één paraplu de samenvattingen en de live-rechten. Dus ik neem aan dat hij een soortgelijke constructie ook wel hier wil gaan invoeren. En ja, hij, is, uh, uh, hij heeft een meerderheidsbelang ook ten aanzien van die voetbalrechten. Dus hij kan dat ook zelf bepalen. En um, natuurlijk heeft hij hier wel te maken met de Mediawet. Dus het zal op, uh, op het open net zal er in ieder geval de samenvatting plaats moeten vinden. Ik denk dat dat nog het enige uh, discussiepunt is. Waar uh, zullen die, die samenvattingen plaatsvinden? Uh, gaat hij een eigen open net oprichten? Of gaat hij die groot maken? Of gaat hij dat uitbesteden? Zoals het eigenlijk uh, uh, volgend jaar ook nog zo is bij de, bij de NOS. Maar of dat naar de SBS gaat of naar RTL of waar dan ook. Ja, ik, uh, dat is nog even afwachten. John de Mol is aandeelhouder bij SBS. Uh, hij heeft een jaren geleden heeft die talpa opgericht toen. Uh, juist eigenlijk voor de voetbal en, en alles. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij denkt... van, nou, het is mijn tweede kans of mijn derde kans zelfs, nou sport 1... om dat nog een keer te doen, maar nu met hulp van buitenaf. Ja, nou, met, met name dat laatste wat je zegt. Ik denk dat dat wel cruciaal is. Want uh, kijk, een, een ezel stoot zich nooit uh, twee keer aan dezelfde steen. En John de Mol uh, die heeft dat één keer geprobeerd met talpa. En heeft hij later ook aangegeven dat hij, uh, dat hij heel hard zijn hoofd heeft gestoten... in financieel opzicht. En, en, en, en dat het niet rendabel is om dat helemaal in je eentje te doen. Dus als hij heel van buitenaf krijgt... Ik, ik, het is wel een voetbalman, heb ik begrepen. Dus hij, hij zou dat heel graag nog willen doen. En een winnaar. Hij heeft het toch een beetje opgevat als een soort van verlies. Dat het niet is gelukt. Dus ik kan me voorstellen dat hij uh, vanuit dat opzicht dat hij het nog wel een keer wil doen. Maar um, ja, uiteindelijk is alles precies in de stem die komt van Murdoch. Ja. Gaan horen wat Josje erover zegt. Ik ben benieuwd. Nou, ja, het is ook de vraag van Boris Uiterdijk. Wat zijn de plannen van SBS met sport? Zo zet het Ja, specifiek uh, nu aanhakend op de discussie over Fox. Uh, het is echt speculeren voor iedereen. Want Fox is dit moment met uh, geen van de andere partijen in gesprek. En uh, ja, het is natuurlijk geen geheim dat we graag uh, als SBS zijnde... met ze zouden willen samenwerken. Want dat zou betekenen dat we hartstikke mooie samenvattingen kunnen laten zien. Maar uh, om reageren, te reageren op wat Jan van Als Hals net zei... Uh, zeker niet tegen iedere prijs, want uh, die les uh, is echt geleerd. Dus dat, ja, daar gaan we het komende jaar met veel uh, interesse volgen wat, uh, wat, wat Fox gaat doen. Ja, maar die rechten die komen inderdaad op de markt ja. via Murdoch Fox. Maar uh, nou, ze zijn... komen eigenlijk niet op de markt, hè? Nou ja, via Eredivisie Live. Je kunt toch uh, straks geld neerleggen voor die samenvattingen? Uh, nou, dat is maar de vraag. Want als Fox uh, besluit dan... om een eigen open net uh, ja. te creëren... wat ze natuurlijk gewoon kunnen doen, want ze hebben ook diepe zakken... Dan, uh, dan, dan komen wij allemaal helemaal niet uh, aan de orde. En als dat wel zo is, dan zullen ze in gesprek gaan... met, uh, met ik neem aan een van de ja. twee commerciële. En dan uh, hopen we van harte dat we erbij zitten. Ja, want uh, jullie zijn zeer geïnteresseerd in die samenvattingen? Ja, maar niet tegen iedere prijs. Wat is, uh, de, wat is het hoogste bod dan waar je zegt, uh, da, nou, dat doen wij niet aan als mee? Als ik dat nu ga zeggen... Nou, uh, ja, dan wil Jan de Jong <laughs> van de NOS graag weten. Ja, ja nee, dat begrijp ik, maar, ja. uh, maar als ik dat nu ga zeggen... dan, uh, dan is het nee. de onderhandeling gestart en we hebben nog niet één gesprek gevoerd. Nee, is er helemaal nog geen contact voor nee. uh, meer? met uh, Murdoch of Eredivisie? Nee, tot nu toe mochten ze dat natuurlijk ook nog niet. Nee ja, maar de NMA. informeel? Nee hoor, nee, nee, nee. ze zijn daar heel zorgvuldig hm. in. Want uh, de NMA die had natuurlijk nog geen, goed, geen toestemming gegeven. Dat hebben ze nu wel gegeven. Hm. En uh, nou, ja, ik weet niet op welke termijn uh, Fox in gesprek zal gaan. Nou, of ze dat überhaupt zullen doen. Dat is echt een totaal uh, op dit moment maar, nog gesloten uh, boek. Zeker, maar ik neem aan dat jullie toch uh, uh, anticiperen... op het moment dat, dat, je zegt, dat, dat Fox laat weten... wij willen best... Uh, Volledig in gesprek met publieke en commerciële omroepen in Nederland. Ja, natuurlijk. Maar wij waren al klaar uh, voordat uh, ja? Fox aan tafel zat. Want toen waren wij natuurlijk ook al in gesprek met de Eredivisie. Nee. Want wij wilden die recht graag. Dus de business case ligt klaar. Uh, kom maar op. Kom maar op. Uh, en uh, wil ik net, zou het dan worden uitgezonden? Nou, de nou, samenvatting? Daar moeten we echt naar kijken. Want uh, kijk, wat mij betreft zou ik het meest logisch zijn om SBS6 te doen. Maar uh, ja. Veronica zouden we, hebben we ook grote plannen mee op het gebied van sport. Dus het kan best zijn dat we dat... Uh, dat we dat ook overwegen. Ja, we zouden een leuke sportzender kunnen maken natuurlijk. Ja, en we doen natuurlijk al aardig wat... Uh, ja, natuurlijk, het Nederlands Elftal. Ja, we hebben uh, een Nederlands Elftal, de... Johan Kruijfschaal en ja. de KNVB-beker. Verder hebben we... We zijn gestart met kickboksen op Veronica. Zo echt... Uh, ja, ja, dat vind jij, nou, ja, dat... Dat vind jij natuurlijk ja. helemaal niks. Maar ja, voor de ja, doelgroep... Ja, er wordt ja. ongelooflijk goed naar gekeken. Dat zijn Badaharis. Nou, het zijn misschien de Badaharis, maar, maar het is ook een sport. En ook ja. een hele serieuze sport. Ja, waar ook steeds meer, uh, laat ik maar zeggen, gewone Nederlanders... Uh, aan deelnemen. Dus het, is echt, uh, het, het wordt heel goed naar gekeken. En dat zenden we uit op Veronica. En ook uh, via, via internet hebben we daar een livestream. Uh, op oudjaarsavond bijvoorbeeld. Oudjaarsdag moet ik zeggen. Vanaf 12 uur gaat dat live. Uh, op, uh, kun je dat op de website van Veronica volgen? En daar, daar weten we van dat dat ongelooflijk veel mensen trekt. Ja. Wanneer horen we uh, dat SBS echt serieus uh, gaat, uh, gaat bieden op het voetbal? Denk je dat is echt in de een hele loop van 2030? Ja, ja, ja, dat zal in de loop van ja. daar. Nou, het gaat niet om of SBS gaat bieden, het nee, gaat om of, om de, Fox, de, of het kan wat natuurlijk. Of het gaat doen, ja. ja. Nou, we houden het nog even bij de publieke radio. De wedstrijd Utrecht, Herenveen, Bas. Ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik, Bas Tegelen. <laughs> ja, 0-0 <laughs> is het in de Galgenwaard waard na een minuut of zeven, wat onzeker. Begin van de Herenveen met een merkwaardige actie van keeper Nordveld. Die een bal wegstond Bijna in zijn eigen doel. Zo zag het eruit. Terwijl dat totaal onnodig was. Nu aan de andere kant komt er een kans voor Heerenveen aan. Maar de combinatie tussen Bogasson en Van La Parra loopt Spaak. En Utrecht krijgt applaus omdat het goed blijft opletten. En de counter onschadelijk maakt. Bij de elftallen dus ongewijs dat dan dit duel begon. Waarbij de druk op Heerenveen inmiddels groot is geworden. De ploeg is bezig aan een slecht seizoen. heeft al vijf duels niet meer gewonnen. En als Van Basten dan terugkomt in Utrecht. Want dat hoor je er dan toch altijd wel even bij te zeggen. Dan... Zijn dat wel momenten waarop in ieder geval in Friesland iedereen vindt dat het maar weer eens moet. Utrecht uh, heeft de bal via Assare die je maar eens komt halen. En een gaatje gezien heeft op het middenveld bij Kali. Die loopt zich eigenlijk ogenblikkelijk vast. En als Heerenveen dat al via Maracek overneemt kan de ploeg uit Friesland meteen gaan counteren. En als het snel gaat via Juricic en De Room zou het kunnen. Vindt ook krijgt de bal. Geeft hem aan Juricic, Komt de goal? Komt de goal niet. Want hij schiet hem naast. Hij schiet hem naast Juricic. Open kans na balverlies van Utrecht op het middenveld is Heerenveen razend snel uit. Maar uiteindelijk uh, zit Ruiter, de keeper van Utrecht, er nog aan. En verdwijnt hij wel naast het doel. Grootste kans van het duel tot nu toe is voor de Vriezen stand 0-0. Georgette Slik van uh, SBS Broadcasting, de directeur. Uh, Georgette, ik heb een vraag van Erik uh, uit de Bos. Kan ook Erik uit Den Bos zijn. Dat <laughs> kan maar zo, <laughs> weet ik niet. Maar goed, Erik zegt, in hoeverre is het realistisch... dat meneer Murdoch misschien SBS overneemt? Oeh. Ja, uh... geld genoeg, want je zei net, hij heeft diepe zakken. Ja, nou, nou, ongetwijfeld geld genoeg. Alleen ik denk dat hij uh, dat, dat daar nog wel een overweging zal maken... als dat überhaupt aan de orde is. Maar ik heb echt nee. geen idee. Nee, Ja, nee. Dus uh, sorry voor deze meneer, maar ik kan daar geen antwoord op geven. Nee, maar goed. We hebben het uh, uitgebreid over de sportrechten gehad. Jullie hebben uh, als uh, SBS uh, Broadcasting al wat nieuwe programma's op stapel staan. Zullen we eens luisteren uh, naar wat zoal? Bloed, zweet en tranen, Want wij zijn namelijk op zoek naar de nieuwe Nederlandse volkszanger of zangeres. En u denkt natuurlijk weer een talentenjacht, inderdaad. Maar dit is wel de talentenjacht die er nog nooit was. Stel, je bent single en je wil ontzettend graag op vakantie... met een partner die geweldig bij je past. Maar die partner die heb je dus niet en die vakantie, daar komt het niet van. Wat doe je dan? Dan geef je je op voor de grote vakantieshow. Sterren dansen op het ijs bij SBSS. Ja, sterren dansen op het ijs. De, de zoveelste talentenjacht, bloed, zweet en tranen. De kinderen van André Hazes als coach. Nieuwe dating, Vakanties over Mark Klein-Essing. Gouwe ouwe dus, die, die sterren. die eh, Gerard Joning is onmisbaar voor jullie, hè, geloof ik. Last coach zaterdag nou, ergens ze... in het AD, denk ik. Ik weet, ik zeg altijd iedereen is onmisbaar, maar het is wel ja. een ongelooflijk groot talent... wat ongelooflijk goed bij onze zender past. Ja? En zijn, wat uh... heeft hij toch, uh, waardoor hij zo goed bij die zender past? Nou, ik weet, uh, natuurlijk over smaak valt te twisten, maar hij is wel iemand die... Uh, in een en dat, dat, ik, nee, ik weet niet of je het wel eens ondervonden hebt, maar als hij in zaal binnenkomt... dan, uh, dan gebeurt er wat. En die dynamiek uh, die past bij ons bedrijf, bij onze zenders. Echt waar? Ja. Nou, ik met mijn gezeten, was met hem in het vliegtuig gezeten en was hij onderweg naar het Songfestival... maar toen dacht ik, ja, er gebeurt wel wat, maar... Dat vind ik niet leuk. Ja, maar ik denk dat het iets anders is als de camera's aangaan. Dat denk ik ook, ja. Zeg, uh, er komt ook een nieuw programma van de rechterhand van Peter R. de Vries. Hè? Dat is uh, Kees van der Spek. Gaat over oplichters onder andere. Ja. ja. ja. Dus, uh, maar ja, het is geen Peter R. de Vries natuurlijk. Kees, not. Nee, maar volgens mij heeft hij ook niet... Uh, en hebben we allemaal niet... Uh, willen we zeker niet Peter R. de Vries na gaan doen. Hm. Uh, Peter R. de Vries heeft uh, ongelooflijk hele mooie programma's voor SBS gemaakt... Op een manier die niemand ooit zal nee. kunnen evenaren. Maar dit programma uh, geeft in ieder geval aan dat, uh, uh, dat we wel in het genre verder gaan. En daar gaat het eigenlijk ja. om. Het gaat niet om Peter de Vries nadoen. Nee, nou goed. De wereld uit. We hadden het er net over. Over de perceptie van jouw optreden. Dat is verschillend uh, tussen ons beiden. Maar uh, hoe dan ook, je zei. We gaan daar veel, uit, we gaan veel uitproberen. Wat? Wat gaan jullie uitproberen? Nee, ik heb daar gezegd, en dat heb ik net ook al gezegd... we hebben heel erg veel uitgeprobeerd het afgelopen jaar... ook om te ondervinden wat werkt en wat werkt niet... en wat we gemerkt hebben. is we hebben weer richting gegeven aan de SBS-programma's... waarmee we heel dicht bij de mensen staan. Campingzender, mag ik dat zeggen? Eén keer nog. Wat zei je? Hebben we ik twee keer gezegd? Campingzender? Ja, maar ik vind Mag ik dat zeggen? Of is het de... Als dat, als jij De zender daarmee... van het volk. Volkszender. Nou, ja, als, als je daarmee zegt dat we voor, uh, voor iedereen er zijn, ja. dan zeg ik uh, prima. Prima. Nou ja, camping, dat is biertje, dat is vrolijkheid... Uh... Ja, als ja. Ik, ik heb helemaal geen moeite met de associatie Zender. Nee. als het maar duidelijk is dat we er voor iedereen zijn... dat we toegankelijke televisie willen maken. Wat is de doelgroep dan? Kun je, kun je die in beeld uh, krijgen? Hoe, nou, ziet, hoe ziet een kijker eruit, een gemiddelde kijker? Nou, nou dan kan ik wel nu drie kwartier gaan praten nee, over even een profiel een kort, van... Uh, kort profieltje. Nee, maar een kort profieltje is, uh, is zijn de mensen in Nederland... die uh, ongelooflijk hard werken en uh, vaak s ochtends vroeg beginnen... Uh, Noeste arbeid verrichten. Hmm. Uh, en inderdaad om vijf uur middags thuis zijn. Uh, en uh, heel graag met hun gezin ontspannen televisie ja. willen kijken. En wat is dan de. de waar, waar, waar begint de, de leeftijd van de kijk en waar eindigt die? Want uh, die de doelgroep van, uh, van SBS is 2054. Maar dit zijn wel, daar zeg ik dan wel bij, het is een vrij technische doelgroep. Ja. Want die is helemaal gericht op de adverteerders. Hè. Dus wat zijn de doelgroepen waar adverteerders uh, van zeggen dat is relevant ja. voor, uh, voor het overbrengen van hun boodschap? Jullie rekken het wat op aan, aan, aan ja. de achterkant van de leeftijd? Ja, omdat we merken dat de vijftiger van nu ja. is eigenlijk gewoon een nieuwe veertiger. En ja. Nou ja, volgens mij ben je daar ja. zelf het levende voorbeeld van. Ja, ja maar voordat je weet, word je, word je een Max-achtige? Nee, helemaal niet. Ook, nee, nee, nee, nee, want Max is natuurlijk fantastisch in de profilering van de oudere doelgroep. Het enige wat ja. wij zeggen is, het is een beetje gek dat die doelgroep 50-54 die toch al naar ons keek en die toch al, uh, die toch al uh, dat uitgavenpatroon om die niet mee te rekenen in je bereik ja. dus oh. een hele logische oprekking hmm. Nou, het is wel inderdaad een korte profiel, uh, maar waar, waar eindigt het uitproberen? Hè? Want je kunt natuurlijk blijven zoeken en zoeken. Maar uh, alle senders proberen uit. Jawel, maar ergens moet toch een eind zijn aan het uitproberen. Dat nee. je denkt, van, maar nu hebben we het ook voor onszelf wel achter de bureaus in beeld. Maar dat zijn we natuurlijk wat we aan het doen zijn met het uitproberen, is wat ze dan zo mooi noemen in, in, in, in, op de, in televisie, is building blocks creëren. Dus eigenlijk programma's waar je iedere keer ook op kunt terugvallen. Nou, je ziet dat het uitproberen heeft gelijkt. Dat Sterren springen is goed gelukt. De live show is goed gelukt. Het drama woensdagavond met dokter Teens. En daar gaan we op doorbouwen. Ja. Dus het uitproberen stopt als je je structuur weer hebt staan. Ja, en, en laten we hopen dat dat ergens In 2013 eind... toch wel? In uh... ja, 2013. Eind? Nou, oh. het is, je moet nog wel een proces door, hè, Groverd? Ja, nou ja, ik weet niet hoe, hoe snel uh, iemand die uh, van buiten komt... Uh, dat proces kan bespoedigen, natuurlijk. Ja, maar dan ga ik nog één keer terug naar jouw ja. verhaal van die bedrijven, dokter. Kijk, waar, waar ik voor moet zorgen is dat die structuur van dat hele bedrijf... weer komt te staan. En samen met Remco van Wesselo, de programmadirecteur... Ja. moeten we zorgen dat één van die structuren, is, de structuur van de programmering... dat die weer heel hmm. consequent wordt. Mensen weer weten waarom ze naar SBS moeten komen. En als we dat neer kunnen zetten, ja, dan ben ik... Uh, in ieder geval een uh, uh, richting opgeslagen die uh, da, de goede bleek te da, zijn. Dan da ga je ook omhoog in die lijst uh, van uh, uh, wat was het? invloedrijke mediamensen. We gaan ja. het zien. Ja. Onze tv zijn Ron Vergouwen met zijn rubriek uh, Kassie kijken. Deze week Ron zei het al over echte en onechte complimentjes in televisieland. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, u heeft vrijdag weer massaal voor de buis gezeten voor de finale. Maar ik ben toch stiekem wel blij dat we nu weer even af zijn van... De laatste weken werd ik er wel een klein beetje moe van hoor. En dan vooral bij alle andere RTL-programma's. Want wekenlang werden we lastiggevallen gevallen met poeslieve gesprekjes met finalisten. En daaruit blijkt dan toch wel dat de talentvijver aardig is leeggevist. Tien talentenjachten geleden was de belangrijkste vraag... aan zo'n jongen of meisje vlak voor de finale nog. Want hoe ziet nou een dag van, van een finalist van de voorster uit? Betekent dat voor jou? Je leven is compleet veranderd. Nou ja, alle mogelijke antwoorden daarop hebben we nu zo vaak gehoord... van dezelfde deelnemers van afgelopen jaren... Nu gaat zo'n gesprekje er vooral over... uit welke talentenjachten kennen we jou ook alweer. Hey, hoe verhoudt uh, het meedoen aan de voice zich... ten opzichte van andere talentenjachten waar je aan hebt meegaan? Samen ik zo, idols? Ja, je hebt er 48 hiervoor gedaan. Ja, kijk, het draait hierbij om de voice. En, uh, maar is dit de leukste ja. talentenjacht waar je aan meegedaan... als je ze optelt? Dit is wel de meest bijzondere. Ach, dat arme kandidaatje. Over een tijdje moet ze waarschijnlijk weer meedoen met een talentenjacht om zich weer even aan die anonimiteit te ontworstelen. Maar ja goed, nu werd ze wel weer even overladen met adoraties van al die duizenden fans. En als later dan zo'n carrière vergoed in een slop is beland, dan komt er vanzelf een moment dat Ali B bij je langskomt met een rapper. En dan kun je weer gewoon complimentjes in ontvangst nemen, zoals bijvoorbeeld Annie Schilder deze week in het nieuwe seizoen van het altijd gezellige Ali B op volle toer. Vol Annie is een prachtige vrouw. Als ik nu op haar leeftijd was... dan zou ik haar proberen te regelen, no doubt. We hebben als eerst een cadeautje voor jullie. Ja, dit is toch wel erg mooi, Annie. Kijk eens even. Ja, sorry hoor, noemen we dan maar cynisch... maar soms denk ik dat de tv-wereld echt aan elkaar hangt van het slijmen bij elkaar. Dus ja, dan kun je als nieuwbakken sterretje je daar ook maar gelijk beter aan overgeven. Moeten Brit en Imke gedacht hebben... Deze week kwamen de twee reality-sterretjes daarom subtiel... een bosje veren in de derrière van Albert Verlinden steken. Onze missie was, we moeten zijn beste vrienden worden. We moeten op de verjaardag komen. We halen koffie. We laten zijn eigen boek signeren. Gewoon puur aaien en hem niet proberen te krabben. Hoi! Hoi! Hoe is het? Goed! Hoi! Je komt eens kijken oh ja. hoe het hier gaat. De christenen die hebben Jezus en uh, de mensen die boulevard kijken, dat is dus eigenlijk bijna heel Nederland, hebben Albert Verlinden, Dus Albert Verlinden is eigenlijk Jezus. <laughs> maar ja, de ene realityster die is nu eenmaal wat subtieler in het uitdelen van complimentjes dan de andere. Met voorbedachte raden hadden wij een boek meegenomen. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat hij van Scandinavische thrillers houdt. Nou, voilà, de kakkerlak. De kakkerlak. Kakkerlak, wie verzint dat? Maar uh, klinkslag, hè? Hij is niet de kakkerlak, het boek heet de kakkerlak. Ja, ook Ruben Nicolai en Sophie Hulbrand, die weten nu hoe je vrienden maakt in Hilversum. In het programma Ruben versus Sophie streden ze deze week tegen elkaar om Max-directeur Jan Slachter een programma te verkopen. Ah, meneer Slachter, hoe maakt het? Goed. Hi. Hallo. Welkom bij Max. Hartelijk dank. Ja, jullie hebben een programma-idee voor Max ontwikkeld. Ja. Is het de eerste keer dat je dit doet, of niet? Ja. ja. ja. zeg Jan. Ja, gewoon We Jan ook, ja, want jij is steeds een ja. beetje slijmerig meneer Slachter, maar ja. dat hoeft echt niet. Nee. Door. Ja, ik maak aantekeningen. Ja, alhoewel, Jan laat zich niet zo snel inpakken. Ja, kiest hij nou uiteindelijk voor het programma-idee van die slijmerige Ruben... of toch voor Sophie? Dan kies ik toch voor het format van Ruben. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nee. Sorry? Dank voor je deskundigheid. <laughs> okay. Gelukkig zijn er dan ook nog presentatoren... die belangrijke mensen nog een klein beetje durven te plagen. Zo stelde Pauw en Witteman deze week toen het over pesten ging... Meester Pieter van Vollen over de vraag die nog niemand eerder heeft durven te stellen. Namelijk of hij ook wel eens gepest is vroeger. Ik kan me dat niet zo herinneren. Ja, maar kijk, u heeft grote oren. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou kijk, ik was vroeger ook nog dik ook. Dus nou daar zat een kern van waarheid in met die oren. Maar rechtzetten was duurder. Dan ja. Nou, daar gaat hij dan toch nog leuk in mee. En dan heb je ook nog de aanbiddersuitspatting die niet zo wordt gewaardeerd. Want soms kun je jezelf door mensen een compliment te geven... ook nog in een lastig pakket brengen. Zo kreeg DJ Giel Beelen deze week een hoop kritiek over zich heen... toen hij het in de Wereld Draait Door opnam voor de DJ... die een radiograp had uitgehaald met een verpleegster... die daarna zelfmoord had gepleegd in Engeland. Dit was gewoon een hele goede grap. Uiteindelijk, ja, met alle respect voor die vrouw. Maar als je dan zelfmoord pleegt, dan gaat het sowieso niet zo goed met je. Dan is er iets aan de hand. Dat kun voor de je de met radio. een onbekend iemand doen, maar niet Alles voor de radio. Alles Hoe je Alles voor de radio. Ik zal je zeggen... Alles voor de radio, ja, ja, maar dat meen ik wel. Tuurlijk uh, kunnen mensen aanstoot nemen aan bepaalde dingen. Dat kan gebeuren, maar nogmaals, dat kan met elke opmerking. En als je dan zo'n telefoontje niet leuk vindt... dan hang je de telefoon op, en niet jezelf. Ja, en toen stond de hele discussie wel weer op scherp. En zo zie je maar, het uitspreken van complimentjes... of je ongezouten mening geven over collega's... dat is soms nog erg gevaarlijk op televisie. Kijk, er is niets tegen complimentjes uitdelen... maar zorg er wel voor dat je het doseert. Af, he? Terug nu naar die fantastische presentator Govers van Brakel. Kastie kijken ja. met Ron Vergouwen. Je, je hoort de schepper zout zouten doorheen, hè? Zo <laughs> zet ja. ik. Ja, krijg je zelf veel complimenten? Uh, nu je directeur bent van een bedrijf dat, uh, nou ja, dat zich laat zien. Uh, op ik krijg nog niet zoveel complimenten, nee. over het ook niet van jou zojuist. Nee, ja. <laughs> dus ah, ah. nee, we, luister, we zijn een bedrijf in herstel... en het zou ja. wat vroeg zijn voor complimenten, zou ik denken. Nou ja, die, die raad van bestuur zit dan natuurlijk bovenop. Raad van commissarissen? Raad van commissarissen, ja. Ja, natuurlijk zit hij boven, die bovenop. Die, een commissaris ja. hoort bovenop een bedrijf te Ja, nou ja, dat gebeurt niet overal, hoor, dat weet je. Ja, ja. Dacht, nou, de, de, de, gebeurt, de, ja, de wetgeving is behoorlijk veranderd. Commissarissen ja. kunnen niet meer met dikke sigaren uh, uh, al... Uh, ja, Jij bent het niet meer mee eens, nee, Ja, ja er, zijn, er zijn genoeg van al die toezichthouders uh, die... Uh, die, die uh, nee, er is een dacht... verschil, hè? Ja, commissarissen weet en van... toezichthouders. Ja. Maar ik heb alleen commissarissen en die nemen hun taak buiten gewoon serieus. Ja, nou, dat is mooi, maar dat betekent ook dat ze je uh, boven uh, op je nek zitten natuurlijk. Nee, kijk, commissarissen heeft als functie om je, niet om je te controleren... maar uh, om, om at, nou ja, in zekere zin te controleren en te adviseren. En uh, ik meen ook echt dat zeker in deze tijd... waarin we natuurlijk best door zwaar weer gaan, hoewel toch herstellend... Maar dat, dat het ook heel erg goed is om, om veel contact met elkaar te hebben. Ja. Weet, je moet niet alleen vertellen over de goede dingen... maar ook vertellen over de dingen die beter moeten. Dan nog even naar Bas, Bas Tiggelen bij Utrecht. Heerenveen. 20 minuten ruim onderweg, 0-0 stand. Utrecht breekt uit. De voorzet vanaf de rechterkant komt via Serota... maar niet aan bij Gernt. Een hoekschop is waar Utrecht genoeg omheen moet nemen. Um, een wedstrijd waarbij je nog niet continu op het puntje van je stoel zit overigens. Utrecht is wat uh, meer in balbezit. Maar veen is wat gevaarlijker geweest. Die grote kans van Juricic, daar vertelde ik al eerder over. Finn Bogason was er heel dichtbij na een kopbal van Juricic. Dicht bij het doel, maar nog net kreeg een van de Utrecht verdedigers daar een voet voor. Zodat de bal niet in de voeten van Finn Bogason kwam. En hij dus geen kans kreeg om te schieten. Nu de hoekschop van Utrecht, die komt op het hoofd van Van der Hoorn. En ja, die speelt bij Utrecht en die kopt de bal na een kleine 22 minuten. Net naast, zo blijft het 0-0 in de Galgenwart. Jozette Sliek, uh, jij uh, zei net, ja, die, uh, die raad van commissarissen... Die, uh, die, die let wel goed op wat er gebeurt. Uh, jij bent een heel vriendelijke mevrouw, zoals je hier zit. Uh, uh, natuurlijk, je lacht wel, je praat uh, met een opgewekte uh, humeur. Toch uh, moet je op die positie ook een harde kant hebben. Want je moet ook mensen de wacht aan zeggen of de laan uitsturen. Ik noem een silly d'artel of een nens. Nou, ik weet niet of hard, je moet realistisch zijn. En uh, dan moet je beslissingen nemen. En dan horen ja. ook de impopulaire beslissingen bij. Ja. En hoe doe je dat dan? Uh, hoe ontvang je zo'n uh, uh, mevrouw? Dan gaat dat op je kantoor en dan zeg je het is op, uh, Silly? Nee, nee, om te beginnen gaat daar natuurlijk een proces aan voor af. En uh, je neemt niet zomaar op een, uh, op een mooie, uh, willekeurige dag een beslissing. Uiteindelijk ga je samen door zo'n traject. En of het nou over, uh, nou over welke uh, afscheid nemen van wie dan ook. Ik denk dat in deze economische omstandigheden... Mensen op posities uh, vergelijkbaar met de mijne... Ja, die moeten gewoon beslissingen nemen... om het voor al die andere mensen uh, goed te regelen... dat het bedrijf uh, in, een, in een flow komt... waarbij we verder kunnen de toekomst in. Dus het is niet dat ene geval wat op zichzelf nee. staat. Het gaat erom dat je gaat zorgen dat je bedrijf naar de toekomst toe... Uh, Nee, dat, dat begrijp ik wel. Maar Feiliger je weet, je weet dat, dat zo'n mededeling en, uh, aan, aan zo iemand uh, ook, ook zijn uitwerking in een bedrijf heeft. Want mensen worden daar misschien toch wat onzekerder nee, van of uh, humeuriger nee, op z'n minst. Nee, nee, dat geloof ik echt niet. Want daarom is het zo belangrijk dat het een proces is. Als je niet kunt uitleggen waarom je een beslissing neemt en of het nou een positief of een negatief is... Ja, dan krijg je dat er een tendens ontstaat dat er reuring ontstaat die je niet onder controle hebt. Maar als je kan uitleggen waarom je iets doet en dat het ook nog goed is voor een bedrijf? Althans, dat je een richting op gaat, waarvan je denkt dat we er uiteindelijk toekomstveeig, zou ze dat zeggen, van worden, ja, dan heb ik er geen moeite mee om de boodschap over te brengen. Maar dan krijg je ook niet dat het een eigen leven gaat leiden. Nee. En uh, zou Silly nog ooit terug kunnen, denk je? Is er nog iets uh, waardoor zij weer uh, entree kan hebben? Ik of is dat idee. echt op? Ik, nee, nee, maar die hele getalenteerde vrouw. Ja. Alleen niet uh, waar wij met het programma op dat moment naartoe wilden. Uh, trouwens nog steeds getalenteerd. Maar uh, uh, ik heb geen idee. Ik heb, ik heb raardere dingen zien gebeuren, dus ik sluit Wat? niks Wat uit. Wat dan? <laughs> ja, ik bedoel, nee, nu geef je het ook volgens aan. Mij, volgens mij ben jij ook een tijdje geleden met pensioen gegaan. Hmm. En jij oh, zit hier gewoon weer. Jazeker, maar ik ben nergens weggestuurd. Nee, maar het gaat niet om wegsturen. Weet je? Uiteindelijk moesten wij een richting op waarbij je andere dingen gaat doen... En toen hadden we geen andere plek voor haar. Maar als je, als je kijkt, Maureen, uh, Maureen Dutoin, ja, die presteert gewoon bij ons nu weer uh, recht van ja. Nederland. En zij is ook toen gestopt met uh, Hart van Nederland. Dus het is niet dat iemand niks kan. Het past op dat moment niet meer niet in de in propositie. Het... Ja. Zullen we nog één vraagje doen van een luisteraar? Dennis uit Leeuwarden, die vraagt... komt er nog een nieuwe reality-soap op SBS? Uh, we zijn wel aan het kijken, ja. maar op dit moment niks concreet. Nee, nou... Tennis, ik denk sorry. dat hij nu, uh, ja, ik denk dat hij wel uh, teleurgesteld is. Hoe nou, dat dus, is een aanname ja. van jou. Misschien had hij er wel een hekel aan. Nou, <laughs> nou ja, ik neem aan dat je, als je zo'n zo vraag van een, van een antwoord wilt uh, laten voorzien, dat je. Ik bedoel, je gaat toch niet mailen als je er niks mee hebt. Een reality show is niet iedereen wil... Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Maar dan moet je om het zo te maken dat iedereen naar wil blijven kijken... dan moet je wel ook mensen bereid toe vinden om mensen zo intensief te volgen. De NOS kiest zo dadelijk met hulp van andere politicus van het jaar. Had je zelf iemand in gedachten die het wel kon worden... Nou, je, je zegt het heel goed die het kon worden. Ja, het, is bijna, ja. het is bijna flauw om te zeggen, maar ik was erg uh, voor Rutte... en ik vind dat hij wel heel erg de kaas van zijn brood heeft laten ja. eet. Dus ik, ik weet even niet wie het moet worden. is ik. dank dat je hier was. Graag gedaan. Mooie zondag. En zo dadelijk dus de NOS-verkiezing politicus van het jaar. Ik wens u een mooie middag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooper van de Nederlandse Radio. 10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft deze week voor het eerst skutraketten ingezet... in de strijd tegen de oppositie. Het Witte Huis spreekt van een wanhoopsdaad. Pardon, ik heb gerend. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft met een zege tegen Venus Williams. De perstribune is een programma van Max. Ze leven van ons afval. Aan de rafelranden van de stad. Dutch people throw away a lot of money. Wie zijn deze mensen? Dat ze onder viaducten in, de kantoor in een kantoor doosje. of ze slapen in een tentje of ze slapen in een auto. Wat drijft ze? Because in Bulgarije is very leven uh, heel Luister vanavond naar de documentaire De Morgenster. Ja, dat is een uh, netter woord voor zwerver. Over <laughs> Bulgaren die voor een paar euro per dag hier in Nederland... de straten afschuimen op zoek naar oud-ijzers. Kabel, metal, ijzer...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 Dit is Radio 1.